Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het hele land waren natte weggedeelten en in het noorden waren ook winterse buien. Her en der gebeurden ongelukken zoals op de A2 bij knooppunt Oude Rijn bij Utrecht en de A27 bij Werkendam en op de N616 in Brabant bij Erp. Voor zover bekend was er alleen blikschade. Om de gladheid te bestrijden strooide Rijkswaterstaat 1,7 miljoen kilo zout. Ook komende nacht en zondagochtend kan het glad worden. Vrachtwagenchauffeurs moesten donderdag van hun baas ondanks de storm toch de weg op, zegt CNV-vakmensen. Tijdens de storm werden tientallen vrachtwagens omver geblazen. Dat leidde tot veel kritiek op de chauffeurs en de transportsector. Vakbond CNV kreeg reacties van 120 chauffeurs. 70% hoorde niets van de baas toen code rood was afgegeven, zegt de bond. De andere 30% moest de wagen aan de kant zetten. Volgens cnv vakmensen krijgen transportbedrijven boetes als ze te laat zijn met hun goederen en zetten ze daarom de chauffeurs onder druk. De bond wil bij code rood een rijverbod voor vrachtwagens. Bij de aanvaring in de Volvo Ocean Race is een dode geval gisteren botste de Deense zeilboot Vestas op een visserschip. Een van de vissers kwam om het leven, negen anderen werden gered. Het ongeluk gebeurde op de route naar Hongkong. De Vestas raakte door de aanvaring stuurloos. De Nederlandse boot Axonobel verleende assistentie aan de Denen. De oorzaak van de dodelijke aanvaring in de Volvo Ocean Race is nog onbekend. De Amerikaanse zanger Tom Petty die vorig jaar oktober overleed na een hartaanval had een overdosis medicijnen gebruikt. In zijn bloed zaten sporen van zeven stoffen, pijnstillers en slaap- en kalmeringsmiddelen. Dat staat in het autopsierapport, dat is vrijgegeven. Volgens de weduwe van Tom Petty had de zanger vlak voor die stierf zijn heup gebroken en leed hij daardoor ondraaglijke pijn. Het weer in het zuiden kans op winterse neerslag, het wordt een graad of vier, tijdens neerslag is het een stuk kouder.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 Je kan merken dat de verkiezingen in komen. Het zit hier vol. Ja, en we hebben dit keer hebben we de lijst van de, de VVD. En voor ons aan tafel zit de, de jongste aller, Talita Duin, die staat op de zevende plaats. Ja. Je bent zeventien. Ja, klopt. En dat betekent dat mag je dan de raad in als je Nee, ik mag nog niet de raad in. Dan moet ik een half wachten als het zo zou zijn. Want jij wordt in november 18? Ja, in november, precies. En dan zou je de raad in mogen? Dan zou dat praktisch gezien mogen, ja. Dus Klopt. dan zou iemand eruit moeten en dan kan jij erin. <lacht> uh, als dat het geval is, ja. Ja, nee, <lacht> precies. Nou ja, dat gebeurt toch alles hoor. <lacht> We hebben de afgelopen vier jaar van alles meegemaakt. Ja. Maar niet bij dat, ons, hè? Dat mensen die <lacht> dertiensten staan opeens toch in de raad komen. staat Waarom ben je voor de VVD gaan kiezen? Waarom heb je daarvoor gekozen? Waarom de VVD? Ja, nou, het begon natuurlijk inderdaad vroeg. Maar het was natuurlijk vooral van, ik keek altijd het nieuws. Toen inderdaad in groep 8 ben ik gaan debatteren met de basisscholen hier. Had ik gewonnen, debatteren lag mijn passie. En uiteindelijk op de middelbare school kwam ik achter, oh, politieke jongerenorganisaties. Toen ben ik alle standpunten naar gaan kijken. Toen kwam ik bij de JOVD, dan de onafhankelijke jongerenpartij van de VVD. Maar uiteindelijk merkte ik ook, ging naar een open dag van de VVD, ja... Mijn hart ligt eigenlijk alleen maar bij het liberalisme. Dat heb ik altijd gemerkt. En uh, alle standpunten die ik ook lees. Het is altijd al geweest van. Dit vind ik het juiste. En uh, verder. Het is altijd zo geweest eigenlijk. Wat zeggen je vriendinnen ervan? Mijn vriendinnen, oh ja uh, Nee, die, uh, daar heb ik vaak genoeg ruzies mee gehad Natuurlijk dat doe ik <laughs> Ja, precies Maar ja, ik bedoel, ik ga natuurlijk niet mijn mening veranderen Omdat mijn vriendinnen het er niet mee eens zijn Het is mijn mening dus, uh, dat is Het, thuis dat het thuis front, is Thuisfront, uh, wat zegt hij Het Thuisfront, daar heb ik leuke discussies uh, Dat gaat natuurlijk niet over naar ruzie Maar dat is ook zeker niet liberaal Zeker niet VVD Je komt niet uit een liberaal nest Nee, ik kom ook niet uit een politiek nest Het is uh, allemaal uit mezelf gekomen Dus uh, dat is ook weer juist het leuke ja. Dus je vindt het leuk? Ja, geweldig politiek toch? Het is Staan zo je, interessant. Even kiezen programma, sta erachter? Ja, tuurlijk. <laughs> Inderdaad, ik bedoel, Zandvoort moet Zandvoort blijven. Het kan toch niet een mooie motto zijn? Ja, dat zeg je nou wel. <laughs> ja. In mijn opzicht dan. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik kom er wel op terug hoor. <laughs> uh, dan ga ik naar Martijn. Jij bent de lijsttrekker. Uh, ja, ik moet het eigenlijk aan het bestuur vragen. Was, oh, nou, het moeilijk, dan... was, het, nee, was het moeilijk om kandidaten te vinden? Voor de lijst. Ja? Um, nou ja, je ziet dat we een kortere lijst hebben dan vier jaar geleden. Ja, maar het el is vooral... Elf personen staan erop. Nou, een mooie elftal. Ja, en het is vooral een mooie elftal. En het is voor mij ook een lijst met uh, een goede mix tussen uh, jonge kandidaten. Je sprak net uh, Talita. Maar ook tussen wat ervarenner uh, personen die ertussen zitten. Waardoor je die, die mooie mix hebt. Ook een mooie mix tussen mannen en vrouwen vind ik. Een mooie mix in leeftijdopbouw. Dus uiteindelijk is het een mooie lijst. Ja, ik, ik merkte het... Uh vanmorgen al bij het lezen van het landelijk ochtendblad dat het heel moeilijk is voor politieke partijen, gemeenteraad om een lijst samen te stellen er zijn geen kandidaten meer te krijgen nou, je ziet dat het ons wel gelukt is om een lijst samen te stellen je ziet ook, er was van tevoren in meerdere gemeenten was er een zorg van, kunnen, lukt het wel om een VVD lijst uh, samen te stellen, maar het is uiteindelijk toch in alle gemeenten voor mij waar de VVD mee wil doen, is dat gelukt maar waar, waar zou het aan liggen dat er geen interesse meer is of minder interesse is nou, ik denk dat het... Uh, je maakt best wel wat uren per week. Je bent best wel wat avonden weg. Uh, er staat niet heel veel geld tegenover. Uh, dus je moet het echt zien als een hobby, als vrijwilligerswerk en uh, als een, een, een nevenfunctie. Zou het ook komen doordat er veel ruzie en geschald is in een gemeenteraad? Ja, kijk, dat moet je natuurlijk vragen aan iemand die geen kandidaat is, waarom diegene geen kandidaat is. Mij houdt het niet, uh, niet tegen, dus ik vind het lastig om te beoordelen waarom iemand geen kandidaat is. Je hebt al vier jaar meegedraaid in de gemeente. Ik kan me niet voorstellen dat je geen gemeenteraad zit zou willen worden, maar blijkbaar zijn er genoeg mensen die dat niet willen. Maar als je deze vier jaar even terugkijkt. Uh, vier jaar, die gekenmerkt werd door het wegsturen van drie wethouders. Uh, raadsleden die opstappen, raadsleden die verhuizen naar andere partijen en dergelijke. Samenwerking was er niet. Het was, het was een roerige vecht, periode. Ja. Een Vecht vier jaar. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Het um, ligt het ook aan jezelf. Doe je daar aan ja. mee? Nou, ik denk dat. Um, maar Het is natuurlijk altijd makkelijk om jezelf te beoordelen. maar ik denk dat wij als, als VVD de afgelopen vier jaar een hele constructieve toon hebben gevoerd. Je ziet ook dat we um, de meeste grote voorstellen van het, heel veel grote voorstellen van het college hebben ook gewoon gesteund. Maar wij hebben ook aangegeven waar we het niet mee eens zijn. Bijvoorbeeld die ambtelijke fusie, daar hebben we heel veel kritiek op gehad. En daar staan we nog steeds achter. Ja, dan, dan kun je zeggen, ben je dan constructief? Ja, want je hebt je eigen mening. Die breng je in. En we proberen het debat zo te sturen dat het onze kant op... Uh, ja, maar het is de manier waarop. Ja, en dan denk ik dat ja, politici hoeven niet, uh, die zijn niet van suiker zijn gemaakt. Dat moet je ook niet willen. Uh, je moet ook in zo'n raad ook af en toe gewoon een fel debat kunnen voeren. Als je het niet eens bent, moet je daar fel uh, over kunnen debatteren. Maar het gaat toch over de Zandvoorters? Precies. Het gaat toch niet over jezelf? Uh, dat gaat precies, dat gaat om Zandvoorts. En dat, dan, Je zit daar met 17 mensen met allemaal verschillende meningen. En die geloven allemaal dat hun mening het beste is voor Zandvoort. Van heel veel partijen snap ik niet hoe, hoe ze erbij komen dat hun ideeën zo goed zijn voor Zandvoort. Maar dat, dat is aan hun. Um, maar dat debat moet je dan voeren. En uiteindelijk doe je dat voor Zandvoort. Wordt er ook geluisterd naar elkaar? Um, nou ja, o, wat, ik wel, wat ik wel merk... Nee, ik, ik zit even tegen hoe ik mijn antwo antwoord formuleer. Maar wat, ik, wat mij de afgelopen vier jaar wel gefrustreerd heeft... en dat was zeker in het begin... is dat je als oppositiepartij af en toe met een goed idee komt... En dat dat wordt weggestemd, simpelweg omdat het van de oppositie komt en we hebben toch al een meerderheid. Dan denk je van ja, je kunt ook gewoon inhoudelijk uh, naar het voorstel kijken en het beoordelen. Zoals wij dat ook met de voorstel van het college hebben. Maar dat geeft een heel naar gevoel, neem ik aan. Je komt met een goed voorstel en er wordt niet geluisterd en je wordt afgemaakt. Ja, maar dat motiveert enorm om nu uh, te zorgen dat we wat groter worden, dat we uh, wel kunnen meebesturen. En om het inderdaad ook, als wij dan uh, mee mogen bezoeken om het anders aan te pakken. Ik denk dat, je, dat er veel meer uh, geluisterd kan worden naar de inhoud van ideeën, niet naar van wie die ideeën komen. Maar overigens is er ook, uh, worden goede ideeën soms wel overgenomen. Als ik kijk naar de motie die mijn collega Jerry Kramer heeft ingediend over het uh, de Formule 1 terughalen, die uiteindelijk breed werd uh, ondersteund, dan zie je dat je ook als oppositiepartij af en toe een voorstel in kunt dienen, wat wel uh, succes heeft. Ja, ik neem aan dat niemand in daar daartegen zou kunnen zijn. Nou, dan, dat, ik weet niet of er heel veel standvoorts tegen zijn ik weet wel dat toen die motie werd ingediend dat voor D66 het eigenlijk weglachten van het is niet haalbaar uiteindelijk hebben ze dan wel, hebben ze wel kunnen overtuigen om ermee in te stemmen maar die stonden in het begin heel kritisch tegenover oké, okay. ik ga naar Hans Rommel. je staat tweede op de lijst Hans dag Pieter ja, um, Ja, jij hebt al de nodige ervaring je hebt uh, ook al een periode in de raad gezeten twee periodes ja, twee periodes en nu weer terug ja, Pieter. En dan zeg je natuurlijk waarom eigenlijk. Hè? Ja. Want je leest net in de krant dat het zo erg is om ja. terug te gaan. Ja. Nou, er zit misschien iets masochistisch in ook. Maar aan de andere kant ben ik natuurlijk hoe het deze deze Martijn zegt. Het gaat niet alleen om wat ik vind, maar het gaat ook om wat je zou kunnen betekenen voor Zandvoort. En vanuit die positie... Nou, noem maar op. Ja, noem maar op. Nou, als ik nou lees dat wij dus uh, verkocht worden aan Haarlem, dan krijg ik daar een wat narre gevoel van. Hoe is verkocht? De ambtenaar nee, wel al. Nee, ik ga het je allemaal vertellen. <laughs> En als ik dan ook lees wat de motivatie is... en ik lees dan ook nog wat de stellingen zijn... die de afgelopen weken gepresenteerd zijn... daar heb ik daaruit al een hele mooie motivatie gevist. Want neem nou eens de laatste stelling die we lezen. En dat gaat er over parkeerbeleid. Dus we vinden dat we daar de burger bij moeten betrekken. Iedere partij vindt dat. En ze vinden allemaal van volop te betrekken. De ene wat meer, de andere wat minder. En als ik dan kijk naar de afgelopen vier jaar... dat de meeste belangrijke besluiten zonder het betrekken van de burgers genomen zijn... Dan denk ik van nou... met een mooi woord noemen ze dat participatie. Ja, ik wou dat niet noemen. Want dat is natuurlijk helemaal niet gehanteerd. Kijk nou eens naar hier het uh, prachtig mooie parkeertrein... wat achter je zit. 140, 140 parkeerplaatsen. zijn gewoon weggegeven. Weggegeven voor een idee... wat ook weer weggestemd is. Kortom, het participeren... dat, dat lijkt gewoon nergens op. Kijken we naar een heel belangrijk besluit... wat hier genomen is... Het ambtelijke overhevelen naar Haarlem. wordt zonder enige participatie is genomen. En dan denk je van nou, daar valt hij nog wat te bereiken door de VVD. Maar dat zo zo besluit kan waard. je niet terugtrekken. Niet meer terugnemen. Ja. Nee, je vroeg me waarom. Ik maar waarom. <lacht> heerlijk, wel. Belinda naast me zit. Ja, dat is dat, is, een nee. is dat ook haalbaar? Ja. Maak je ik, geen ik, af. Ja, ik denk dat het wel degelijk teruggedraaid kan worden. Want, en het is ook van belang, denk ik, dat het teruggedraaid wordt. Want kijk, we nu eens even naar dat vuil ophalen. Hans, De... even aan die ambtenaren terughalen. Ja. Uh, waar heb je dan nog plek? Want het gemeentehuis wordt gedeeltelijk uh, getransformeerd. Ook al iets aan. We gaan nu al het tafel verkopen. Voordat wij een echt besluit hebben genomen. Zelfs voordat er een evaluatie is genomen. Dat is toch niet van deze dag, joh? Dus die mensen hebben straks geen plek meer in zoverwoord. Nou, we moeten maar proberen te voorkomen, denk ik, dat ze iets gaan doen met het raadhuis. Dat we daar een hotel van gaan maken of weet ik van wat. Het raadhuis, een, een ouderhuis. Een huis voor oud raadsleden. Een huis voor oud raadsleden. Dat, dat zou een optie zijn. Misschien is dan ook die weerstand om raadsleden te worden weggehaald. Nee, er valt nog zo ontzettend veel te bereiken door de Liberalen in Zandvoort, door de VVD in Zandvoort. En geen enkel andere partij is daarvoor. Dat... Ik, ik, ik lees in, in het programma, jullie verkiezingsprogramma ziet er mooi uit, mooie foto's erin. Ja. Uh, bedrijven terrein Noord, geen woningen. Bedrijven terrein Noord, geen woningen. Ja. Ik begrijp je vraag niet. Nou, er is nu net een, een, een, een langdurige discussie geweest over bedrijven terrein Noord. Dat daar woningen moeten komen en een meerderheid, uh, ja, daar zijn ze nu over aan het onderhandelen. Maar in jullie programma staat, daar moet je geen woningen maken, want die mensen gaan meteen klagen als de bedrijven in de buurt zitten. Je moet natuurlijk opletten, zeker met bedrijventreinen, dat je de hinderwet, de vroegere hinderwet, althans de categorieën waarin de bedrijven functioneren, 3.1, 2.8, waar allemaal bepaalde categorieën voor zijn, dat je die goed handhaaft. En dat ook de bedrijven die in een hoge categorie zitten, hun werk kunnen en blijven doen. En dat is natuurlijk iets waardoor je niet moet gaan, gaan samenvoegen. Dus zwaardere categorieën met bedrijven. Ja. Maar ik, ik snap het niet, omdat er een, een zin eerder staat in de verkiezingsprogramma. We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters. Nou, juist daar is dus de plek en is het idee om daar die starterwoningen te gaan maken. Ja, ik geloof dat je wat door elkaar haalt. Het huidige bedrijventerrein, dus praat je over de Curie-Driehoek... en ook uh, de andere, andere plekken daar rond dat gebied. Corodex. Corodex. Daar zouden natuurlijk woningen komen. En daar zou je ook heel goed starterswoningen kunnen plaatsen. Dus daar ben je plaatsen. voor? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Dat vinden wij ook. Dat niet alleen dat ik ervoor ben, de VVD vindt dat. En de overkant, dus het oude terrein van de waterzuivering... daar komt het nieuwe bedrijventerrein. En daar zou je heel erg... ...prudent moeten omgaan met het plaatsen van woningen... ...of het mixen van woningen en bedrijven. Een grote afstand tussen ook de hogere categorie... ...en de bedrijfswoningen, dat lijkt me logisch. Dat is nu ook al zo hoor. Echter, het gevaar is dat je wanneer dat nu hebt... ...dus je hebt een bedrijf met de hogere categorie 3.1... Dat je daar niet dat moet zegt toestaan. Dat is niet 3,1. Nee, dat je een bedrijf hebt wat, wat veel last kan veroorzaken naar mensen die ernaast wonen, laat ik het zo zeggen. Waar veel geluid geproduceerd wordt of wat dan ook. Dan moet je niet gaan toestaan dat je daar dus woningen naast gaat plaatsen. Want dat betekent dat, dat inderdaad, en is het jouw vraag: dat een bedrijf gigantisch veel last zou kunnen krijgen van die mensen die ernaast wonen. En die mensen ontzettend veel last kunnen krijgen van het bedrijf, waardoor je toch een spanning introduceert waar niemand mee gebaat is. Dat moet je dus nu al onderkennen. En het lijkt me ook logisch dat je dat onderkent, maar ik voel al wat er bewegingen, wat marchanderen met die regels. En ik, daar is de VVD dus niet. Ik wens je veel wijsheid. Ik ga naar Belinda. Dankjewel. Uh, Belinda, uh, jij uh, hebt uh, een belangrijke periode als wethouder Financiën doorgemaakt. Jij moet een heel gelukkig mens zijn dat de financiën er zo goed voor staan. Dankzij Gretje van Bluis. Het eerste deel van je stelling, dan zeg ik ja. En het tweede deel van de stelling, zeg ik, oh is dat zo? Nou ja. Nou het is nee, wat je ziet is dat eigenlijk de financiën, dat is de, de periode daarvoor toch al ingezet. Dat we maatregelen hebben genomen. Echt zwaarwegende beslissingen om, om de financiën op orde te krijgen. Nou dat vertaalt zich nu deze periode uit. Dus dat is ook het werk van jou en niet ja. alleen van Gert-Jan Bluis. Nee, ik vind op een gegeven moment als je ziet dat in de periode daarvoor... dat daar beslissingen zijn genomen met het doel om Zandvoort weer financieel gezond te krijgen. Daarnaast ook beslissingen om Zandvoort vooruit te helpen. Nou, dat, dat werkt altijd de periode door. Dus ik vind dat op een gegeven moment ook dat is... Uh, het, je kan de krediet kan je geven nu aan de huidige coalitie of de huidige wethouders. Maar ik denk dat ook zeker de, de team daarvoor daar een hele belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. De aanzet is geleverd. Wat, wat verwacht jij voor de komende vier jaar van financiële aspecten? Als je ziet naar het, het Rijk, het is natuurlijk de, um, trap op, trap af, denk ik dat de financiën in de aankomende jaren voor de, voor de gemeente beter zullen worden. Wat, je wel nie, wat we niet moeten gaan onderschatten is dat we hebben de transformatie gehad uiteindelijk een paar jaar geleden in het sociaal domein. Hè. Wat je ziet, dan is vanuit het Rijk is dan naar de gemeente gegaan. En wat er aan gaat komen is de omgevingswet. Dat is eigenlijk dezelfde transformatie, maar dan in, op het gebied van ruimte. Uh, dat gaat gebeuren. Dat zal een gigantisch beslag gaan leggen op de, op de, op de gemeente in Nederland. Dat moeten we niet gaan onderschatten. En dat komt, gaat ook nog met de gemodige financiële gevolgen. En als de ambtenaren weer terugkomen naar Zandvoort zoals jullie willen, wat ja, heeft dat, dat voor financiële consequenties? Dat hangt er van af. Ik, uh, ik werk zelf bij een ambtelijke fusieorganisatie die uh, nu gaat uh, ontvlechten. Dus die uit elkaar gaan. Um, en daar is de eerste berekening van dat de ontvlechting 3 uh, tot 5 miljoen gaat kosten. Maar het alternatief is namelijk bij elkaar blijven. En dat is hetgeen wat je nu ziet hier in, in Zandvoort. Een ambtelijke uh, fusie kan alleen maar slagen in, uh, als je uiteindelijk streeft naar een bestuurlijke fusie. En dat is hetgeen wat, wat, wat we nu zien. Dat wordt ingezet. Je ziet dat de voorstellen die gedaan worden... Eh, allemaal als ondertoon hebben in het kader van harmonisatie met Haarlem. Dat betekent dat je de Haarlemse werkwijze moet, hier moet gaan toepassen. Dat het beleid vanuit Haarlem gedicteerd zal gaan worden. En helemaal omdat de ambtelijke secretaris van Zandvoort... de gemeentesecretaris die moet gaan borgen dat de kleur lokaal eh, geborgd ook blijft. Dat het Zandvoort Zandvoort kan blijven dat hij uh, geen formele positie heeft in het ambtenarenapparaat van Haarlem. Dus die heeft geen zeggenschap daar. Die heeft geen portefeuille. Dat betekent dus dat je ook geen daadkracht hebt als ambtelijke uh, secretaris. Dat betekent dus ook dat je als Sandvoort geen, uh, geen daadkracht hebt in, in Haarlem. Dus dat betekent dat je uiteindelijk um, moet dansen... feitelijk naar de grillen van Haarlem. Ik denk dat het ook lastig is voor raadsleden die vragen hebben... Dat was heel makkelijk, dan liep je langs een ambtenaar en die kon je dan inlichten, voorlichten, uh, hoe dan ook. Nu moet je naar Haarlem toe. Uh, Martijn? Nou, dat, dat zal voor raadsleden uh, lastig zijn. Overigens gaan heel veel vragen gewoon via de griffie en die, die kan de weg gewoon vinden. Maar ik denk dat dat voor Zandvoortse inwoners nog veel lastiger is. Want wat je nu al merkt is dat de belofte was, de verandert voor de Zandvoort is dus niks. Wat je in de praktijk merkt is dat de mailadressen waar mensen nu hun vragen naar mailen... Of de telefoonnummers waar mensen nu in vragen direct aan de ambtenaar ja, te Dat oog, is allemaal Haarlemse nummers, Haarlemse mail Oogcontact is het beste in oogcontact plaats van precies. mail en telefoon. Maar ik maak me om die raastep nog het minst zorgen, want die kunnen er weg gewoon vinden, denk ik. Maar je, maar je ziet dat ik... voor Zandvoortse ondernemers, je ziet dat tegenstander tot alle beloftes, is de receptie bijvoorbeeld weg, nu bij het gemeentehuis... Die drempel wordt veel groter. En juist dat, Belinda noemde net het woord couleur lokaal, dat is een beetje het, het heilige woord hier in het raadhuis geworden. We blijven als Zandvoort, blijven als Zandvoort. En juist dat laagdrempelige vind ik een heel belangrijk. Kenmerk van dat standwoordje. En dat verdwijnt. Dit is beangstigend. Dat vind ik ook daarmee wel tegengestemd. Ja, tegenstemmen. Maar het is er wel doorheen door de meerderheid. Ja, ik hoorde jou net zeggen, Belinda, het kan teruggetrokken worden. Tuurlijk, we Hoe zouden de? niet de eerste zijn. Wat, wat zijn de consequenties? De consequentie is dat je een ontvlechtingsplan moet opstellen, maar dat kan. Hardeberg is vorige maand heeft besloten om te stoppen. Um, uh, IJsselstein Montvoort heeft besloten te stoppen. In de buurt van de Drechtsteden is er recent besluit genomen om te stoppen. Dus ik zou zeggen, wij worden nummer vier in dat rijtje. We gaan ook stoppen. Scenario. We hadden, we hadden in de vorige eeuw hadden wij de Kennerraad. Die is ook, ook afgeschaft. Ook... <laughs> ja, daarom? Uh, die is afgeschaft omdat de lokale kleur er helemaal ah, niet meer in terugkomt. Nou, maar dat is hetgeen wat je nu de ook gaat zien. De vierde bestuurslaag. Klopt, dat maar dat het... is hetgeen wat je nu ook gaat zien. De kleur lokaal kan je niet borgen op het moment dat uh, uh, de ambtelijke uh, organisaties dat die samen zijn. Dat lukt niet. Als ik nou goed begrijp, en ik lees het hele programma door, dan is dit toch wel jullie hoofdpunt voor de komende vier jaar. Ja, dat was de afgelopen vier jaar zo. En dat zal de aankomende vier jaar ook zo zijn. Dus dat is ook onze insteek. Thalida, ik kom bij jou. Ja. Wat is voor jou het belangrijkste punt in het hele verkiezingsprogramma? En ja. ik kijk niet naar jeugd, maar ik, nee, kijk, nee. ik kijk naar gewoon het algemeen. Wat vind jij het belangrijkste? Nou, het algemeen is ja, één punt eruit kiezen. Natuurlijk lastig, want inderdaad als we kijken naar het algemeen... Zandvoort met Zandvoort blijven heb je inderdaad punten gewoon in het programma dat we gewoon ook willen, willen behouden gewoon hoe wij als Zandvoort eruit zien. En dan hebben we het bijvoorbeeld over toerisme, de Formule 1. Dat vind ik bijvoorbeeld heel belangrijk. Als de Formule 1 zou terugkomen, ook gewoon in mijn jeugd, dan kijk je van dat kenmerkt Zandvoort. En dat is nou gewoon zo belangrijk als het zou terugkomen. Dan voelt, het voelt namelijk iets dat er gewoon dan wat mist in Zandvoort natuurlijk. Oh. En dat, dat vind ik nou het belangrijkste. Oké, okay, Martijn. Um, samenwerken. Met andere partijen. Sluit jij partijen uit? Nee. Niet? Kort antwoord, hè? Je kan met iedere partij kan je door de bocht, ook PVV. Ja, tuurlijk, waarom niet? Zeker nog, nee, ik denk dat we de afgelopen vier jaar hebben af en toe wel gemerkt dat, ik een, een, een, dat wij als VVD de enige rechtse partij zijn in een toch vrij linkse raad. Uh, dus wat dat betreft uh, prima dat ze erbij komen. Hans, je hebt dezelfde mening? Absoluut. Absoluut. Belinda, jij ook? Ja, absoluut. Nee. We hebben we dat ook opgelost. <laughs> Ik, eh, we sluiten dit stukje af. We zien jullie nog vaker. Dank je wel. En we horen nog veel van jullie. Wees voorbereid op hele moeilijke vragen die gaan komen. We genieten ervan. Dank, dank voor uw komst. Dank je wel. Ik En we zijn weer met een volle tafel, want op dit moment hebben we de Autopartij partij Zandvoort aan tafel. Vier man sterk. En ik ga ze even noemen. Joop Berensen. Dank Joop. Dankjewel. Uh, Henk van Gamerden. Henk. Uh, en oude bekende Bruno bouwer Wilson. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En we hebben Peter Kramer. Fijn dat je er bent. Ook meteen maar met de deur in huis te vallen. Uh, even Hoe staat het daarmee? Ik denk dat het goed is dat ik eerst even wat anders uh, vertel, uh, Pieter. Ja, maar ik, uh, zeg, ik ben zo benieuwd naar het verkiezingen. Uh, ja, maar dat komt zo meteen wel. Uh, kijk, wat ik, uh, ik zit hier met enige trots, moet ik wel zeggen. Uh, dat snap ik. We hebben afgelopen donderdag hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden. Uh, daarbij is een nieuw bestuur gekozen. En Zo, Henk van Gameren wie? is de nieuwe voorzitter en we hebben Denise de Hu, dat is de, de nieuwe secretaris van ons. We hebben daarbij oh, hebben wij... wacht even. wie is voorzitter geworden? Henk. Dat is Henk van Gameren. Wie is secretaris geworden? Denise de Hu. Ja. Wie? Denise de Hu. ja. Wat we ook hebben uh, uh, vastgesteld is onze. Uh, in ieder geval een uh, voorlopige. Penningmeester. Uh, Bob de Vries blijft penningmeester. Ja. En ik blijf lid van het bestuur als afgevaardigde naar de politiek toe. Ja. Uh, we hebben een, uh, een nieuwe. of liever zeggen we hebben onze conceptlijst uh, samengesteld. Dus uh, dat houdt in dat. Uh, ik zelf ben uh, lijsttrekker. Peter Kramer is nummer 2 van onze lijst. Bruno belberg welsen is onze nummer 3 van de lijst. Daarmee denk ik dat wij, uh, en er staan natuurlijk nog een groot aantal anderen op. Ook weer uh, 35 met name? Uh, ik weet niet of we aan de 35 komen, maar ik denk dat we in ieder geval wel uh, een ja. hele lange lijst hebben. Ja, die heb je dus, nodig. Nou, die hebben wij niet nodig. We hebben in ieder geval... Maar ik vind dat een beetje een gemene vraag. Dat nee, is realiteit. Nee, dat, is, dat was realiteit. Dat is ja. geen realiteit. Dus laten we ons, ons beperken tot datgene wat er nu speelt. We hebben in ieder geval... Op dit moment hebben we een aantal kandidaten... die ook aangegeven hebben dat ze bereid zijn... om een raadslidmaatschap op te pakken... als, wij gekozen worden, als zij gekozen worden. Dus wat dat betreft... de problemen vanuit het verleden je, zijn over. Wil je ook wethouder worden... Uh, dat is een beetje te vroeg denk ik om daarover te praten. Laten we eerst, kijken van, uh, laten we eerst even rustig de verkiezingen afwachten. Uh, laten we kijken in de raadsonderhandelingen die daarna plaatsvinden van, uh, van waar we staan. En of we, wat dat betreft... Maar de uh, bereidheid heb je? Uh, ik wil daar niet op vooruit lopen. Oké, okay. dan heb ik er meteen een andere vraag om een inkoppeltje te maken. <coughs> Het verkiezingsprogramma vroeg te Ja, nou het dat verkiezingsprogramma is, nou, dat is op een oor nagevuld. Wat we komt hebben de afgelopen donderdag hebben we daarover vergaderd en dat is zeg maar met brede steun is dat geaccepteerd door de leden die aanwezig waren. Hoeveel leden waren er? Ongeveer een dertig, denk ik. Dertig? Ja. Ja, dat valt je mee hè? Ja. ja, ja <laughs> nou, maar ja, dat kijk, is denk ik meer dan bij mede andere partij. Oh ja, kijk, dat betekent je... toch dat we nog steeds een heel groot draagvlak hebben binnen onze gemeenschap hier. Um, en, uh, zeg maar daar zijn nog een paar kleine opmerkingen gemaakt. Die zijn we op dit moment aan het verwerken. En we hopen dat we dat we vandaag definitief af kunnen ronden. Dus ik kom hier graag nog eens een keer, over een week of ja, twee, je, nog een keer weer terug... Om, om, ...om daar nog eens een keer weer ja, verder over te praten. Daarom heb ik even het verkiezingsprogramma van vier jaar geleden bijgepakt gepakt. Ja. En daar staat toch iets heel opmerkelijks in. Een heleboel dingen staan erin hoor. Oh, dat zegt maar eh, Karel, één ding. Karel Simons die had natuurlijk daar een grote invloed in. Eh, er staat: de inwoners van Zandvoort hebben behoefte, van recht, eh, behoefte aan en recht op een betrouwbaar gemeentebestuur en een betrouwbare politici. Vier jaar geleden. Ja, dat klopt. Eh, hoofdpunt van het OPZ. En daar staan we nog steeds volledig achter. Als ik dat vergelijk met wat er gebeurd is in de afgelopen vier jaar, betrouwbare politici en een betrouwbaar gemeentebestuur, dan twijfel ik toch even. Nou, ik denk dat die twijfel voor een groot gedeelte onterecht is, als ik kijk naar wat er natuurlijk het, gebeurd is, maar ik wil niet teveel terugkijken naar het verleden, want het heeft helemaal geen zin. Nee, zoen. maar de, de inwoners uh, van Zonvers zijn die gek, die kijken wel terug wat er afgelopen vier jaar is gebeurd. Nou, ik hoop dat ze ons afrekenen op datgene wat het laatste jaar gebeurd is. En ik denk dat wij als, als OPZ ons heel duidelijk geprofileerd hebben het laatste, het laatste jaar. We hebben laten zien dat we ervoor staan. We hebben ook uh, bepaalde zaken bereikt, denk ik. Als we praten over het niet verkopen meer van sociale huurwoningen. Als we kijken naar startkledingen. En er zijn wel moties van wantrouwen uitgedeeld. In vier jaar. Ja. En? Ja, mede door uh, OPZ. Nou, kijk... Uh, Nogmaals, ik wil niet te veel terugkijken naar het verleden. Want dat heeft gewoon geen zin. Laten we nou kijken naar de toekomst. Want dat is gewoon veel belangrijker. dit is gebeurd. Ja, en ik begrijp ook best dat je daar graag naartoe wil. Want alles wat negatief is, dat is belangrijk. Laat mij nou even uitpraten. Laten we kijken naar de toekomst. En laten we kijken gewoon van wat we in de toekomst gaan doen. Laten we kijken van wat er het laatste jaar is gebeurd. Joop, ik vind het mooi dat je dat zegt. En OPZ is heel belangrijk geweest. Ik een je even. De inwoners van Zandvoort die zijn, spreken er schande van dat er in die gemeenteraad en dat is niet alleen OPZ wat in die gemeenteraad in Zandvoort gebeurd is in de afgelopen vier jaar ruzie overlopen van raadsleden van ene partij naar andere partij wethouders die weggestuurd worden en die zeggen ik ga niet meer stemmen nou, dat er, is, er is 50% uh, was de opkomstpercentage vier jaar geleden ik denk dat je dat geen eens haalt nou, ik... en dat denk ik dat elke politieke partij zich moet aantrekken ik, ik, ik hoop dat mensen wel gaan stemmen. En ik hoop dat heel veel mensen gaan stemmen. En dat we meer dan 50% gaan, gaan halen. Um, ja, je kunt, uh, je kunt uh, wat opmerkingen maken. Ik spreek maken. niet alleen jou erop aan. Nee, nee, nee, maar je ik kunt... spreek alle fracties erop aan. De nee, betrouwbaarheid is veel te zoeken. Ja, maar laat ik dan nou uitleggen van wat wij wel gedaan hebben. Um, zeg maar, wij hebben heel nadrukkelijk besproken met onze kandidaten dat wij uh, een, een, een, intentieverklaring, een integriteitsintentieverklaring vragen te ondertekenen aan de mensen. Dat ze zeggen op het moment dat ze de partij verlaten dat ze op datzelfde moment ook uh, hun zetel opgeven. Um, en we hebben ook vastgesteld met elkaar binnen de partij. Ik vind partijen. het mooi, maar wettelijk kan het nee, niet. Nee, wettelijk kan het niet. Maar het geeft, wel aan, het geeft wel aan wat de intentie is die je met elkaar uitspreekt. En we hebben ook met elkaar afgesproken dat als andere mensen uit de raad weglopen bij hun partij, dat ze bij ons niet welkom zijn. En uh, ik hoop dat andere partijen daar ook een voorbeeld aan, uh, aan nemen. Hè. We hebben toch het afgelopen jaar gezien dat er een paar mensen bij ons weggelopen zijn die en naar het CDA en naar GBZ GBZ toegegaan zijn. En wij hebben gezegd van dat accepteren wij niet, dat gaan wij niet doen. Um, ik ga naar um, jouw buurman Henk. Henk van Gamer, je bent voorzitter. Ja, ben je er blij mee? Ja, erg blij. Waarom? Eén, uh, omdat ik van een afstand altijd uh, gekeken heb van, uh, naar het wel en wee van de Zandvoortse politiek. Nou, je hebt er zelf al even teruggekeken. Dat verdient niet in alle gevallen de schoonheidsprijs. Ik ken Dat je druk je al... heel voorzichtig uit hoor. Ja, ik ben ook een voorzichtig man. Ja. Uh, en ja, ik ken Joop al jaren in uh, diverse rollen. En uh, laat ik zo zeggen, een tijd geleden heeft hij mij gevraagd om iets te betekenen. We hebben daar een goede gesprek over gehad. En uh, ja, ik ben wel weer toe aan de uitdaging om iets van, uh, aan het opbouwen voor de, voor, voor de partij. Structuur aanbrengen, cohesie. Dat is nodig. Dat is nodig. Ja. En uh, daar ben ik uh, volgens Joop erg goed in. En uh, Ik denk dat hij daar ook gelijk in heeft. En, uh, we zijn daar al uh, een paar weken mee bezig. We hebben inderdaad een, een goed uh, campagne team. We hebben wat structuur aangebracht in uh, de verdeling van de rollen binnen het bestuur. Dus ja, ik heb er heel veel uh, zin in en ik krijg er ook energie van. Dat is mooi. Ben je Zandvoorten van oorsprong? Niet uh, van oorsprong, maar ik ben wel met een uh, Zandvoorts getrouwd. Uit de, de, de Doe je van, goed. De Van der Nulle, de dynastie. Ja, dat doe je goed. Ja. Ja. <laughs> dus je kent Zandvoort een beetje? Ja, ik, ik woon hier nu uh, sinds 1976. Kijk, dan ken je in Zandvoort? Ja. En ik ben actief geweest in de hockeyclub, in het bestuur. En zowel in de operatie als in de bestuurlijke kant. Dus ja, ik ken veel mensen. Keurig. Ik ga naar Bruno, ja. Dat is een uh, hele bekende. En uh, Zandvoort kent Bruno natuurlijk al heel lang. Grote bestuurlijke ervaring, ook in de provincie. Ja, en die, die bouwen we nog steeds door. Ja. Waarom uh, ga, ga je weer de gemeenteraad in? Als die... wij voldoende stemmen krijgen, heb ik mij de bereid verklaard om dat te doen. Op welke plan sta je? Drie. Drie. Nou, uh, de vier jaar geleden zaten we met vijf mensen openzet. Ja, dat klopt. Maar dat verwacht ik niet, want je betwijfelt wat. Nou, dat zijn jouw woorden, dat heb ik hey, niet gezegd. Je zegt, ik weet het niet. Ik weet niet of, uh, of wij voldoende stemmen krijgen om er weer vijf in de raad te krijgen. Dat, uh, dat weet ik niet. Uh, waarom heb je weer bereid verklaard om uh, in die gemeenteraad te gaan? Nou, Jij begon daarover dit gesprek. Er uh. zijn natuurlijk dingen gebeurd waarvan, je, uh, waarvan niemand hoopt dat dat gaat gebeuren in zijn of haar partij. En um, dat is in weerwil van alle goede intenties is dat het geval geweest, want je leest terecht dat programma op, dat was ook het, aanvankelijk de intentie. En dan gaan er allerlei dingen mee aan de gang waar je niet op kunt voorbereiden en wat heeft gemaakt dat de zaken zo zijn gelopen. Kon je niet ingrijpen op dat Als ze, als ze zijn gelopen, nee, dan kon ik niet ingrijpen. Jij bent een hele betrouwbare po politicus. Ja, en dat is dan ook de reden waarom ik gezegd heb, ik heb gezien hoe het is gegaan in de opbouwfase waar Joop in belangrijke mate aan toe heeft bijgedragen. En toen hij een beroep op mij deed, heb ik gedacht, ja, dan wil ik daar ook aan tegemoet komen om in ieder geval daaraan weer mee te bouwen. Oké, okay. dan kom ik bij ja, Peter Kramer. Nee, hey, Pieter. Peter. Bij Peter. Peter, uh, waarom ben jij uh, zo betrokken bij op uh, Ik ben betrokken bij de politiek. En vervolgens en zoek je... je microfoon graag, Peter. Nou, zal ik hem wat naar me toe halen? Nee, ik ben uh, uh, betrokken bij de politiek. En vanuit die politiek kijk je natuurlijk uh, waar kan je het meest bereiken. En uh, ja, uh, je was nogal uh, redelijk fel net naar Joop toe uh, over het verleden. Maar ik zeg altijd maar zonder verleden geen heden. Hè? Uh, Precies. Dus, uh, en juist uh, voor dat heden uh, denk ik van, dat ik bij OPZ uh, datgene kan bereiken wat ik graag uh, voor Zandvoort zou willen bereiken. Je bent toevallig geen familie van die kramer die, van de VVD die nu opstapt. Uh, het is zo'n zoon, zo vader geworden. Hè? Oh, vroeg. Vroeger ja, was het zo'n vader, zo'n zoon, maar. Het, maar even, het is nu zo'n zoon als vader. dus... zoon uh, gaat niet verder van dan. Nee, nee, maar, dus, uh, heeft, heeft je zoon nog niet op je ingepraat van: jou? je zit bij de verkeerde partij? Nou, dat heb ik twaalf jaar terug bij hem gedaan. En uh, toen was ik nog wel zijdelings af en toe betrokken bij de P van de A. Maar uh, nee, die rode kleur uh, krijg je bij hem er niet echt in. Nee, bij jou wel. Uh, nou, in ieder geval, uh, ik sta in ieder geval voor datgene, voor uh, wat er in Zandvoort gaande is met ouderen, met jongeren. En uh, ja, wat er in Zandvoort uh, achter de deur gebeurt. Er is uh, toen nog wel heel veel stille armoede. En ook bij ouderen, uh, er zijn uh, nog zat problemen in uh, dit dorp als het gaat over huisvesting. Dus uh, ik denk dat ik uh, via OPZ uh, een ongelofelijke goede bijdrage daaraan kan leveren. Op welke uh, nummer sta je op de lijst? Ik sta op twee. Oké. Okay. Dus, uh, en dan uh, met z'n vijven uh, gaan we het wel maken uh, in de raad. Ja, en je zoon heb je. En een klein beetje vertrouwen moet je hebben, Pieter. En je, en je zoon heb je niet meer tegenover je zitten? Nee, maar uh, misschien dat ik mijn zoon nog als lijstduur kan uh, overhalen voor OpenZet. Ben benieuwd. Zou wel leuk zijn. Zou <laughs> wel leuk zijn. Jazeker. Um, je zegt net: er zijn uh, hoop problemen nog in Zandvoort. Jeugd, ouderen. Uh, Jij je hebt meer de ervaring in de ouderen. Ik kijk zo even om ons heen: grijze haren. Uh, wat is het probleem wat jij uh, ziet uh, met ouderen? Nou, wat, je, wat je vooral ziet uh, Pieter is uh, dat je a. als het gaat over huisvesting met ouderen, uh, je ziet uh, dat daar uh, ja, weinig uh, tot geen uh, mogelijkheden zijn om uh, ouderen te laten doorstromen. Ouderen uh, langer te laten wonen in hun uh, zeg maar eigen woning. Om daar uh, de juiste voorzieningen. Het is uh, heel erg dat het uh, initiatief afhangt van de ouderen. Om zelf uh, zeg maar die hulp te krijgen die ze nodig hebben. Dat zou veel actiever ook vanuit de gemeente gestimuleerd moeten worden. Om naar de ouderen toe te gaan. Uh, nou, je, jullie hadden in het eerste uur hadden jullie uh, zeg maar iemand uh, die dat ook uh, duidelijk wist te vertellen. Als het gaat over uh, huis in de duinen. Wat je daar ziet gebeuren. Um, ja, dit dorp is uh, vergrijst uh, Moet ik ook even naar jou kijken hè? Ja, ja, ja, ik geef het meteen toe <laughs> Dus wat dat betreft, uh, dit is een uh, redelijk vergrijsd dorp En aan de, aan de andere kant hebben we natuurlijk ook de jongeren En uh, daar sluiten wij als openzetter ook onze ogen niet voor uh, De jongeren komen hier in Zandvoort helemaal niet meer uh, aan bod en... Laat staan wonen dat ja, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Uh, en als je dan ziet dat zo'n uh, gemeente Zandvoort uh, ja, hier aan de overkant een, uh, een plan lanceert waarin uh, genees geen uitgangs... Nee, de, de Watertorenplein bedoelt. Het Watertorenplein. En genees uh, zeg maar uh, daar het vermogen heeft om daar in ieder geval, al was het maar een klein gedeelte sociale huur of het middensegment voor ouderen of voor jongeren in dat plan mee op te nemen. En dat het alleen maar gaat om geld genereren en dat soort zaken. Meer. Ja, maar dat, dat besluit is inmiddels gevallen. Ja, maar dat besluit, dat krijgt nog wel een staartje, heb ik zo het idee Oké okay. uh, Job, we benaderen weer het einde van dit blokje Nu al? Ja, ja, ja, ja, ja. Oh. maar je komt nog wel een keertje terug hoor Ja, dus zeker en vast uh, Jop, um, we kijken nu niet terug naar het verleden Laten we dat niet meer doen Maar Laten we, we kijken, kijken nu naar de toekomst, naar de toekomst. Ja. Wat is jouw grootste wens voor nou. de nieuwe gemeenteraad? Nou dat zijn er een heleboel Eén, uh, maar... grootste wens Ja dan noem ik er toch twee Want ik vind, de tweede, wel, ik vind dat u dat ook wel mag Kijk, um, er is veel misgegaan In de onderlinge communicatie ook hè. Er is veel strijd um, Dat heeft ook te maken met uh, zeg maar de coalitievorming Die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden uh, Terecht werd het uh, te, Door de, de mensen van de VVD Ook al genoemd, hè. van als je in de oppositie zit Kom je eigenlijk nauwelijks meer aan bod Omdat er dusdanige coalitieafspraken gemaakt zijn Dat zelfs en dat merk je dan na afloop van de vergadering. Dan zeggen vertegenwoordigers van andere partijen. Ja, ik had eigenlijk voor moeten stemmen of tegen moeten stemmen. Maar mijn coalitie zegt: van Ik moet die richting op, dus dan doe ik dat maar. Nou, daar moeten we denk ik vanaf. Hè. Dus een van de speerpunten is. En dat staat ik ook in onze verkiezing. Ja, dat noem ik ook, Stemvee. Nou, daar hebben we er te veel van. En waar we dus, zeg maar, wat ons idee is: in ieder geval dat we nu gaan praten over een raadsprogramma. Waarbij we van tevoren met de hele raad gaan kijken van wat zijn nou eigenlijk de belangrijke punten die we de komende vier jaar hier in Zandvoort zijn, willen realiseren. En die zijn er een heleboel, hè? denk maar aan de nieuwe plannen rond de boulevard. Um, uh, en daar gaan we dan zeg maar, de goede wethouders die uh, vakbekwaam zijn, in de, die daarbij passen... en die dan eigenlijk ook in hun komende vier jaar de boer op moeten... bij de partijen die deel uitmaken van de raad om te zeggen... van kan ik hiervoor een meerderheid voor krijgen voor dit plan, ja of nee. Een ander sterk punt, denk ik, in ons programma is dat wij willen naar de Zandhopper. En de Zandhopper is, als je kijkt met name Nieuw-Noord, de bereikbaarheid van Nieuw-Noord. De busverbinding die daar loopt, die is niet zoals die in onze ogen moet zijn. Als je van de ene buurt in, of de ene wijk in Zandvoort naar de andere wijk wil, dan is dat haast onmogelijk. Als je naar het centrum wil vanuit Nieuw-Noord, dan strand je op het station en je kunt daar niet verder. En waar grote behoefte aan is, merken wij, bij ons kiezen in ieder geval, is een soort van buurtbu buurtbus die aansluit op zeg maar, het station, op de uh, regionale buslijnen, maar die in ieder geval de mensen mogelijk maakt om van de ene wijk naar de andere wijk te, te gaan. Okay. En daar willen wij ons in deze komende periode in ieder geval heel sterk voor maken. En ik ben er zeker van dat we de steun krijgen daarvoor voor de andere partij. Oké, okay, dankjewel. Dank jullie wel voor uw komst. ¡Ah, me traga. We zijn uh, terug. Uh, Pieter, uh, ja. jij hebt uh, behoorlijk je best gedaan in de laatste twee uh, blokken, mag ik wel zeggen, met de politiek. Uh, nu gaan we in de cultuur weer. Nu gaan we de cultuur in en uh, mag ik me er weer mee bemoeien, want uh, ik heb heel wijselijk me uh, er niet mee bemoeid. Omdat ik vind dat jij dat uitstekend doet, uh, Pieter, deze politieke discussie. Bij ons uh, zitten uh, Anne-Marion Sensen en Frits Loenen. En we gaan het hebben over het uh, nieuwe museum. Op het pleintje uh, nou, waar het oude gemeenschapshuis heeft uh, gestaan. En uh, daar gaan nieuwe plannen uh, plaatsvinden. Ja, en Annemarion die is natuurlijk bekend in Zandvoort, want het is de kunstkenner. Boeken, beschrijvingen. Uh, het is ongelooflijk wat je allemaal weet van schilderijen en dergelijke. Hey. Het heeft je toch een beetje de opvoeding van je vader gehad. Ja, zeker. Dat heeft er zeker mee te maken gehad. Ja. Nee, ja. Ja, uh, uh, door dat boek van Zandvoort op Linnen, ja. uh, daar is het eigenlijk allemaal uh, mee begonnen. Uh, eigenlijk daarvoor, eigenlijk al natuurlijk, dat ik door Voor de Klink ben gaan schrijven en dat ik elke keer een schilderij nam die in Zandvoort is ontstaan. En uh, dat heb ik dan steeds beschreven. En, uh, ik denk ook uh, dat ik zo op die manier zo bij het museum ook uh, betrokken ben. Wat wordt jouw functie in het museum straks? Uh, ze willen dat ik uh, directeur word. Ik ben er nog bescheiden over, want ik vind dat je dat eerst nog moet bewijzen en of het allemaal uh, ook gaat lukken. Maar een beoogd directeur. Geweldig. Ja. Dan ga ik naar Frits. Ja. ja, heb je toch al benoemd? Nee, nee dat, ook dat moet zich nog bewijzen. Ja, jij bent de bestuurder van ja. het museum. Ja. Nou, ik kan in ieder geval beamen dat we heel erg blij zijn dat ze bereid is gevonden om dit te doen. Want uh, ik denk wel dat je uh, gelijk of dat jullie gelijk hebben dat uh, de, de kennis van Anna Marion is toch onbeerlijk is wanneer je een uh, ambitieniveau hebt als wat wij uh, als werkstichting voor het museum uh, voor ogen hebben. En dan is het ook fascinerend om, om haar te kunnen, uh, de, naar haar te kunnen luisteren... naar de kennis en, en de dingen die hier in de samenleving... in de kustgemeentes eigenlijk gaan plaatsvinden. Want de intentie, de intentie van ons cultureel on, on, uh, plan... is niks anders dan dat we willen proberen... vanaf uh, Del Seil tot schouwen de kustgemeentes te profileren, bij elkaar te brengen... om daar eigenlijk interessante en spannende stukken over te kunnen publiceren. Dus wat is de stand van zaken van het museum... Nogmaals, ja, nou, dat is hebben, de plek waar ja. vroeger het gemeenschapshuis stond. Ja, het is, uh, we, we kunnen nu uiteindelijk naar buiten treden. We zijn, daar, we zijn al vier jaar bezig. Ik heb gekeken dat we in 19, vijf, 2015 zijn begonnen. En uh, er is inmiddels is het, uh, is, is het, kan ik zeggen dat het rond is. Dus dat we de financiële achterbouwing, onderbouwing van het museum gerealiseerd hebben... En dat we medio februari hopen dat de eerste werkzaamheden op het stukje zwarte veld kunnen gaan plaatsvinden. En wat houdt dat in? En hekken zetten? Nou, dat zal worden afge, afgepaald. Dat er zullen wat uh, uh, parkeerplaatsen moeten worden geregeld voor, voor uh, de, de, de aanvoer van uh, spullen. De grond zal bouwrijp gemaakt moeten gaan worden. En dan hopen we, als ik heel opportun hoop, hopen we heel erg dat we tegen een... een uh, juni, juli, augustus... de eerste contouren van het gebouw kunnen gaan bekijken. Dat gaat snel. Is ja. de, de, het gebouw... Uh, ik, ik heb volgens mij in het verleden... wat gezien in de Zandvoorts Courant. Hè, een een, een, een foto-impressie... van wat het idee zou uh, moeten worden. Is het... Uh, hetzelfde... plekje als waar het gemeenschapshuis stond? Of is het meer dan dat? Het is, het, het is dezelfde... Uh, locatie... Alleen er is, uh, uh, aangezien we geen hoogbouw wilden realiseren, is de oppervlakte wel volledig benut. Het hele plein? Het, het ja. hele uh, stukje Zwarte Veld in, in, in ruil voor de concessie geen hoogbouw te plegen. En uh, Floris Goezinne, de penningmeester, ja. neem ik aan, die vertelde dat daardoor de, de omwonenden uh, zeer content waren. Nou die zijn in principe, uh, en, en dat, uh, ik, ik, ik hoop heel erg dat ik het nou een beetje naar voren kan brengen, want we krijgen wel eens de, de zwarte piet van het gemeenschapshuis is gesneuveld voor het uh, nieuwe museum. En um, daar heb ik uh, eigenlijk nooit op willen reageren, maar de realiteit is niet anders. dat, uh, dat Ik denk ook dat, dat wij allemaal het, het, het heel jammer hebben gevonden dat het gemeenschapshuis eigenlijk al gesloopt is voordat er een, een bestemming was. En er zou eerst een gezondheidscentrum komen van 16 meter hoog. En dat had inderdaad de omvang van de grond van het museum, van het gemeenschapshuis. En in samenwerking met de omgeving, de directe omgeving, wordt dit gebouw dus niet hoger in twee laags van 5,40 meter 40 naar 4,40 meter. 40. En uh, dat is eigenlijk wel voor de bewoners. Geeft dat licht? Geeft dat zon? En ik denk dat uh, het feit dat het daarnaast nog een keer een geschenk is aan de samenleving Zandvoort, dat we dit met z'n allen toch zouden hebben moeten omarmen. Want het is een geschenk uit een erfenis, hè? Begrijp nee, ik er, dat er is de, de, de, de initiatiefnemer leeft gelukkig nog, dus het is geen erfenis, maar het is wel een schenking aan de gemeenschap uh, van deze man. En het is niet alleen de investering, maar ook de exploitatie. Ja. Er is alles ingeregeld om bij ons, uh, als wij open gaan, dan hopen we dat we het nog zo kunnen doen dat we met een uh, nulbalans kunnen beginnen. Kijk. Zo, dat is knap. Ja. Maar uh, nu wordt het toch helemaal uh, nieuwsgierig. Als je zegt in juni, juli, voor de zomer staan de contouren er, dan moet je gaan inrichten. Ja. Jij bent druk bezig. Mee, ik ben nu heel het, druk bezig. Ja, dus net afgelopen woensdag had ik weer een gesprek met de interieurarchitect. En dan ging het met name over de planning. Dat die ook gelijk loopt met die van de architect. Um, en het budget. Uh, wat gaat het allemaal kosten ook. En er is natuurlijk wel van tevoren wel een uh, bedrag vastgesteld. En daar moet je het dan voor doen en daar moet alles binnenvallen. En dan is er dan nog uh, de vraag van wat valt onder het budget van de architect. En wat is voor zijn rekening. Uh, als we tekorten komen, hoe gaan we dat zeg maar, nog verder financieren. Er wordt over gepraat. Um, om heel specifiek te zijn, je kan stoelen kopen van 150 euro per stuk, maar je kan ook stoelen kopen van 50 euro. Dus daarop kan je dan ook weer bezuinigen, zeg maar. Um... Maar je hebt al een idee wat je aan de muren gaat hangen? Nou, het is. Uh, ja, het is, de, het, is de, het is een particuliere collectie van de, van de stichter, van zijn initiatiefnemer. Uh, die heeft schilderijen, die heeft een hele mooie, interessante uh, zilvercollectie. Um, hij heeft keramiek. En um, ja, daar valt dan heel, heel veel interessante dingen over te vertellen. Het zijn ook gebruiksvoorwerpen die vroeger uh, gebruikt werden en nu niet meer. Daar kan je een enorm leuk educatief plan bij schrijven. Um, zodat dat... Uh, culturele eigenlijk bewaard blijft. Het heeft dus een verzameling heeft dus niet zoveel met Zandvoort te maken. Daarom hoeven we dus ook niet in de voetsporen te treden van het Zandvoorts Museum. We willen er wel heel erg graag mee samenwerken en het wil het Zandvoorts Museum gelukkig ook. En daardoor zie ik dat je dan samen zeg maar, sta je sterk en kan je Zandvoort op een cultureel hoger plan uh, zetten. Is het een permanente uh, tentoonstelling dat dat wat er hangt dat blijft altijd of wordt daar toch wel een wisseling in verwacht? Nou er wordt zeker wel een wisseling in verwacht. Het zijn, daar, daar ben ik inderdaad nog uh, over het nadenken om dat te doen. Omdat de, zeker de zilvercollectie zal in een aparte ruimte worden ondergebracht want het is namelijk vrij veel. Dat zou vast kunnen zijn. Maar ik heb wel van tevoren gezegd van alles moet zo uh, flexibel mogelijk zijn. Ik ga echt, omdat het dus niet een heel groot kavel is, uh, moet je dus uh, uh, zo flexibel mogelijk zijn. Dus flexibele wanden hebben, flexibele uh, vitrines, waar je dus niet alleen maar die niet alleen maar ontworpen worden voor de collectie op dat moment, maar die ook voor andere dingen nog uh, bruikbaar zijn. Dat is wel echt de opdracht geweest aan de interieurarchitect om dat zo te doen. Um, de grote zaal die zal inderdaad worden gebruikt voor wissel-exposities. Um, dus, ja, het eerste jaar zal dat nog niet echt mogelijk zijn. Omdat je als museum eerst je naam moet verdienen. En je moet vertrouwen krijgen ook van uh, andere musea. Die, dat komt echt pas na een jaar dat je dan uh, ook bruiklenen kan krijgen van andere musea. Daarnaast is het zo dat het eerste, zeker de eerste drie maanden, zeker de vier maanden, misschien wel zes maanden, is het gebouw gewoon te vochtig. Ja, dus, het eerst, uh, ja, dus het moet eerst goed drogen. En nu maakt het voor de, de collectie, tenminste de, de initiatiefnemer gezegd... Van ja, mijn collectie maakt dat niet zoveel uit. Maar dat moeten we dan echt zien op het moment als het gebouw wordt opgeleverd. Dat is hopelijk in december. Uh, of het dan, zeg maar, uh, hoe vroog, vochtig het dan op dat moment is. En of we dan al kunnen gaan inrichten. Of dat we dan nog even een maand moeten wachten. Um, en dan willen we eigenlijk, uh, op dit moment staat het dan met Pasen dat we zeg maar dan in 2019 dat we dan open willen gaan. Oké, okay, een vraagje aan Frits. Uh, uh, als je volgend jaar uh, Pasen open gaat, je hebt personeel nodig neem ik dan. Ja. Zijn dat vrijwilligers of beroepsgaten? Ja, ja. Nou. Ja, je zou zeggen dat dat allemaal kant en klaar in een uh, ondernemersplan uh, ligt. Dat had heel mooi geweest. Waarin het niet dat we echt ons. De focus op het gebouw is zo inwens geworden. Dat had ik ook nooit voor, uh, voor mogelijk gehouden. Dat eigenlijk al die processen wel ergens in het achterhoofd nog zwerven. Maar inderdaad, we willen proberen om een, een enthousiast vrijwilligersteam uh, te mobiliseren. We willen ook nog iets proberen te vinden van een front office waar nog te, ter discussie staat of dat vanuit de VVV of dat de VVV een heel ander uh, object gaat krijgen in het dorp. Maar in ieder geval iets wat continuïteit kan bieden aan de bezetting. En dat zal voor het merendeel gedaan gaan worden door vrijwilligers en door mensen die dat uh, museum willen dragen. En dan zou Anne Mayon onze enige uh, betaalde kracht zijn. Oké. Okay. Nou, oh. dat ja, betekent wel, die vrijwilligers moeten ook ingewikkeld worden. En we moeten precies weten wat we wel of niet. Ik neem aan dat je veel met audiovisuele middelen gaat werken. We hebben voor, we hebben eigenlijk zijn het besta ja, bestaat het museum uit eigenlijk drie zalen. Eh, waarvan de, ja, het hart van het museum is er wordt de ronde multimedia ruimte. Eigenlijk de panorama projectvideo komt daar. Eh, dat is inderdaad een. Uh, een AV-ruimte, zoals we dat noemen. Daarnaast... Uh... Zullen we ook werken met uh, geluid. Dus uh, uh, wat er nu bijvoorbeeld een plan ligt om de initiatiefnemer uh, in te laten, uh, iets te laten zeggen over zijn verzameling. Dus dat je dan kan luisteren over wat hij heeft te vertellen over zijn verzameling. Want hij weet ontzettend veel. Um, en het is echt de wat... Die naam is nog altijd onbekend hè? Ja, hij wil ook pas bekend worden gemaakt als het museum open gaat. Dat is oh, eigenlijk de ja. grote verrassing eigenlijk ja. uh, uh, van... Uh, van op dat moment van wie die, wie die wie die is. Gaan uh, jullie nog kan iets je... voor kinderen betekenen? Oh nee. zeker, ja, ja. Ja, er komt ja. een educatieve ruimte voor jong en oud. En hoop dat belangrijk. daar heel veel plezier van okay. beleefd wordt. Heel goed. Lieve mensen, de tijd is op. Ja. Uh, we gaan afsluiten. Dank we blijven jullie volgen. Oké, okay, dank je. Bedankt voor jullie ja, komst. komst. We gaan als de donder naar de agenda. Nee, we gaan eerst mensen bedanken. Oh, we gaan eerst mensen bedanken ja, voordat we na, eruit gegooid natuurlijk worden. Natuurlijk geen ja. Rutte voor de redactie. En geweldig. De, en de koffie vandaag was heel en, druk. En de koffie van uh, Floris uh, Faber was weer heerlijk. Bedankt Hotel Hoogland. Uh, wij bedanken onze techniek uh, Jacques Jozef Duinmeijer. Uh, deed 4 Geweldig. Okay. Hij is even naar het toilet, neem ik nee, aan. Hij staat buiten. Oh, hij staat buiten. Uh, Irene, het was weer genoeg om samen... Uh, Dank je wel, ja, Pieter. Ik, ik uh... koppel te werken. <laughs> uh, wat hadden we nog voor... Uh... Ja, we hebben nog een uh, agenda uh, van uh, de, de expositie kunst... Kust en kunst van Bron tot Zee in het Zandvoorts Museum. Uiteraard morgen het Classic concert met de Heemstedse Philharmonische Orkest onder leiding van Dick Verhoef in de Protestantse Kerk. Aanvang drie uur, half drie gaat de kerk open, kost 5 euro. Dan hebben we 24 januari de nationale voorleesdag voor baby's en peuters in de bibliotheek. S morgens van kwart over negen tot kwart over tien. Lijkt me leuk voor baby's. Ja. Hoe, hoeveel weken oud moet ze zijn? Nou, een baby is van 0 tot, ja, tot 2 nou, denk ik. Zuigelingen. Precies. Nou, dan is er ook nog een disco bij Pluspunt. 26 januari op de Vlemingstraat Van 7 uur s avonds tot 9 uur s avonds. Het is een heel leuk initiatief en trouwens. En dan uh, 27, 28 januari. Het ritme van de Via de kabel op 104.5. En in de eten op 106.9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van...